Tjaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een autobedrijf in Geleen heeft een grote brand gewoed. Een bijgebouw is in vlammen opgegaan. Ook het hoofdgebouw raakte beschadigd. Vanwege de rook kregen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De politie vroeg mensen ook om niet te komen kijken. Maar die oproep werd door veel mensen genegeerd. Na ongeveer twee uur werd in Geleen het zijn brandmeester gegeven. Tientallen migrantenkerken in de regio Rotterdam hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeente Meld Nieuwsuur. Ze vragen hulp bij het vinden van huisvesting, omdat ze op de vastgoedmarkt niet kunnen concurreren met commerciële partijen. Zeker vijf migrantenkerken kunnen nergens diensten houden. Anderen zijn aangewezen op kantoren, scholen en gymzalen. De Rus die in Dubai werd aangehouden voor de aanslag van vrijdag op een Russische generaal... is volgens Russische onderzoekers in Oekraïne geboren. Hij zou daar nog geregeld zijn gekomen. Er zit ook een tweede verdachte vast, een geboren Rus. Een derde verdachte, een vrouw, zou naar Oekraïne zijn gevlucht. Zij zou hebben gewoond in het appartementencomplex waar de generaal ook woonde... en informatie over hem hebben verzameld. De generaal raakte bij de aanslag zwaar gewond, maar is wel weer bij kennis... Na twee dagen staat Nederland bij de Olympische Winterspelen nog op nul medailles. Dat is voor het eerst in 34 jaar. Na de 3000 meter bij de vrouwen gisteren... bracht ook de 5000 meter bij de mannen vandaag geen Nederlands succes. Het goud was voor de Noorse favoriet Sander Ertreim. Het zilver ging naar de Tsjech Gilek en het brons naar de Italiaan Lorello. Ook snowboardster Michelle Dekker viel buiten de prijzen.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 I'm a zoo! I'm a boy! van Klink tot Klank. Nou, er zat heel veel klank in dit eerste nummer uh, ja. van Klink. Ik neem volledige vrand, <laughs> ik word, uh, Ja, Als je denkt, waar hebben we in hemelsnaam naar geluisterd? Uh, mijn Deense vriend Tim, Tim Tofteker heeft mij hier 30 jaar geleden al opgewezen. Hele melige muziek en uh, in de tijd van de pret, sigaretten was het nog leuker om hier naar te luisteren natuurlijk. Dit was Lindsay, Lindley Armstrong Jones, of wel Spike Jones, geboren in 1911 en al overleden in 1965. Hij begon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 Uh, mooi gespeeld, mooi gezongen, lekker zuiver. Het ja. lijkt me heel indrukwekkend als je zo'n glosset uh, mee kan maken. Ja, dat denk ik ook ja, oh, ja, ja, wel. Dat is toch mooi. Ja, ja. Even kijken, dan. we gaan naar, uh, ik uh, ben het even kwijt, uh, Max, Max Werner. Ja. Reen in mee. Ja, we beginnen met een tegeltjeswijsheid. Als het regent in mei is april voorbij. Maar uh, dat dat even gezegd hebben.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 want hij kan heel goed drummen. Oh, okay. Hij deed het ja. op zich wel goed. Maar ja. wie vraagt daarom. dat een goede mafke is staan. Ja, ja. 2000 man voor zich ineens plaatsneemt. dacht je ja. een band weet niks mee ja. te maken. En ja, jij was er niet bij? Ik was er niet bij. Maar, Ook wel. Uh, dus had broeder Hans wel het podium opgemogen. Ja. Ik heb het later voor hem opgeschreven. Want dit is een prachtig hoofdstuk uit dat boek van hem. U haalt de 40 niet. Dat is bij hem in de winkel overigens nog te koop. Ja. Het nummer heeft helemaal niks met Dirk te maken. En niks met Kayak. En niks met uh, Max Werner. Maar met Grace Jones. Grace Jones... Uh,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 still wonder if this the same. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the world. I'm just playing around with you. Op DAB, Plus, kanaal 9A in zuid kennemerland en de Eimond. Ja, ja, ja, ja. Als je wist, vroeger had je alleen maar een etenfrequentie. En verder niks. Maar nu uh, DAB, Plus, uh, dat is dus digitale radio, internet, TV. Hè. vorige uur hadden we het daarover. Ja. En dan nog eens een keer de etenfrequentie. Het, uh, het is ongelooflijk wat voor mogelijkheden je hebt om naar uh, dit programma van klink tot Klank te luisteren.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 I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. Yeah.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 Platform ontwikkeld. Uh, ik vind het mooi om naar te luisteren. Kovacs met het nummer Digging. Ja. on my mind. Visions to make and gold dust to find. Is that you, Is that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 Klinkt als zeer klassieke piano. Uh, stond nog bij. Het stuk wordt zeer gewaardeerd om zijn eenvoudige, maar suggestieve melodie. En wordt vaak geleerd door pianisten van beginners tot gemiddeld niveau. Nou, dan oh, uh, hoor als... ik nog niet. Ja, ja, de, de, de, de, nog niet de, tot het <coughs> en ook nog niet tot de beginners. <laughs> <laughs> Want ik vind dit best heel moeilijk. Ja, Want jij ja, leert uh, nog.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 Nou, ja. daar ben ik nog lang niet. Degene die dit, dit stuk uitvoert is daar zeker wel. Het is een prachtige uitvoering door Amélie Poular van het nummer Continent de Notre et la pré Daar gaan we. Daar gaan we. Eerst maar zo. Dit is ZFM. 106.9 FM. 106.9 FM.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 Dit was eigenlijk uh, dat jongetje met die dolfijn, Flipper. Ja, Flipper. Dat was natuurlijk een variant erop. Uh. Flipper en uh, uh, Skippy de boskongeroe. Oh ja, <laughs> ook nog altijd uit die tijd. Ja. de tijd. De boksende kongeroe was het geloof ik. Ja, die ja, die is... leeft ook allerlei want, Ja, ja. ja, ja, ja. Flipper, er waren twee broertjes geloof ik. En die zwommen oh. dan met dat vuur. Uh, oh, ja. En dan hielden ze aan zo'n vinnetje vast. En dan werden ze door het ja. water gesleept. Ja, daar ben ja. je ja. helemaal jaloers van. Ja, ja daar weet je zeker. Jaloers van. Ja, ja, ja. En Belle en Sebastien, dat was een uh, uh, cent.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 daar wordt het thema van Bel en Sebastien genoemd. Show Lu, heet het. En uh, de zanger is een knulligje, Bruno Pollius... Uh, hij is een jongen die later uh, gaat zingen bij Le Poppies. Heel bekend geworden. Ook uit die tijd. Ja, ja. non Ja, non Chancé, Ja, en, uh, ja. Maar uh, ook liedjes Bij van Willem me, Duis, ja. geloof ik, is dat toen begonnen, zo'n beetje. En of, ja, ja. of Mies Bouwman, een zo, van de acht is, Ja, ja. ja. Later is uh, nog één poppie teruggekomen bij Paul de Leeuw in het programma. Hebben ze dat oh. samen, dat nummer, weer gezongen? Okay. Ja, dit is jeugdsentiment ja. top, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja het ja. nummer, het thema van Belle Sébastien, Rousseau, ja.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 Ja, inspirerend en hoopgevend nummer. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. En het is een beetje sentimenteel tweede uur geworden. Maar er is ook alle reden toe. Het was in de wereld en het mag er allemaal best wel wat leuker en wat rustiger en vriendelijker aan toe gaan. Dus we zingen met Joe Cogger mee. Met de microfoon dicht, overigens. Give me a chance. Oké. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij de Van Klink tot Klang Show. Dag. Turn out to be a little bit of